11 uur. Het LOS-journaal. Door Megens. In de Gazastrook is begonnen met het herstellen van de schade... na de Israëlische bombardementen van de afgelopen week. Gisteravond werd een bestand van kracht. Dat leidde tot feest in de straten van Gaza. En ook vandaag is er een zogenoemd overwinningsfeest op Israël. De partijen hebben afgesproken dat na een afkoelingsperiode van 24 uur... verder wordt onderhandeld om tot een blijvend bestand te komen. De Egyptische president Morsi speelde een belangrijke rol... bij de totstandkoming van een staakt het vuren. Om bij het vervolgoverleg te kunnen zijn... heeft hij afgezegd voor een islamitische topconferentie in Pakistan. De Duitse economie koest af op minder economische groei... en mogelijk zelfs op een krimp. Gebleken is dat bedrijven voor de zevende maand op rij... minder grondstoffen, onderdelen en diensten kopen. Sinds negen maanden loopt de economische activiteit in Duitsland terug... De Duitse economie is de grootste van de eurozone. Ook in Frankrijk, de tweede economie van de eurozone... zijn er aanwijzingen voor een krimpende economie. Voor het eerst in meer dan een jaar... zijn in Nederland de consumentenbestedingen niet gedaald. In september gaven consumenten evenveel uit als een jaar eerder. Aan duurzame goederen, zoals kleding en elektrische apparaten... werd bijna 1% meer uitgegeven. Mogelijk haalden consumenten grote uitgaven naar voren... vanwege een btw-verhoging in oktober. In de Syrische stad Aleppo hebben gevechtsvliegtuigen van de regering een gebouw naast het ziekenhuis gebombardeerd. Volgens Syrische activisten zijn daarbij zeker 13 mensen gedood, onder wie een dokter en twee kinderen. Het gebouw was vroeger een particuliere kliniek, maar wordt nu door de opstandelingen gebruikt als ziekenhuis. worden ook gewonde burgers behandeld. Verslaggever Jan Eikelboom was kort geleden nog bij het ziekenhuis. Toen we daar waren, toen was dat ziekenhuis al vijf keer eerder aangevallen door, uh, door het regime van Assad. Desondanks bleven de artsen maar doorgaan uh, omdat ze vonden dat ze de mensen moesten helpen. Ze wisten dat het een keer mis zou, uh, zou kunnen gaan ja, en dat is dus nu gebeurd. De Nederlandse natuurfotograaf Adrie de Visser is in Kenia zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten. Volgens RTL Nieuws ligt hij nu in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar, maar hij is zijn gezichtsvermogen kwijt en deels verlamd. De Visser werd door twee jongens beschoten toen hij een restaurant verliet in de hoofdstad Nairobi. De natuurfoto's die de visser in Oeganda maakte werden vorige maand wereldnieuws. Hij legde een leeuwin vast die zich had ontfermd over een jonge antilope. Het weer droog en vrij zonnig. Het wordt een graad of 9 en er staat een matige tot krachtige zuidelijke wind. Morgen is het bewolkt en trekt er een regenstoring over. Dan wordt het opnieuw zo'n 9 graden. ANWB-verkeersinformatie. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam loopt het vast voor de Drechtunnel Er staat 2 kilometer. De rechte tunnelbuis is namelijk dicht vanwege een spoedreparatie. En bij Rotterdam zelf, op de A20 richting Gouda... staat bij Krooswijk 2 kilometer door een ongeluk. De ook is dicht. Aan de andere kant van de vangrail, dus de A20 naar de Hoek van Holland... staat tussen knopen en Rotterdam Centrum 3 kilometer. Er is iets dat het gevoel van een Audi overtreft...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 Nu het stof over de inkomensafhankelijke zorgpremie is neergedaald... kunnen we verder kijken. Hoe wordt de kwaliteit behouden ondanks de vergrijzing? En wat willen de betrokkenen zelf? Zometeen de ziekenhuizen, de onderzoekers en de artsen aan het woord. Hoe verboden zijn de verboden boeken die je wekelijks kunt kopen bij de Volkskrant? Menna Bentveld duikt in de geschiedenis van die boeken. En leraren hebben helemaal niet zo'n hoge werkdruk, beweert een onderwijsmanager. Na vier jaar kom je er zelden één tegen op school. Nou... Dan kun je wel een debatje over voeren. dat doe ik straks dan ook. Voor deze en meer wetenswaardigheden... surf naar gids.fm. Er gebeuren steeds meer ongevallen met jongeren, blijkt uit onderzoek in ziekenhuizen. En vaak komt het door roekeloos gedrag. Jaarlijks komen 260.000 jongeren bij de eerste hulp terecht... waarbij voor 240 jongeren alle hulp te laat komt. Aan de telefoon hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles... van de Vrije Universiteit Amsterdam. Dag meneer Jolles. Goeiedag. Roekeloos gedrag van jongeren, dat is volgens mij van alle tijden. Maar kennelijk neemt dat toe... Weet u ook waarom? Um, het is inderdaad van alle tijden. Het hoort bij het jong zijn. Het hoort bij het ondernemend zijn. Toename, ik denk dat er terecht ook meer naar gekeken wordt. Dat we het niet zomaar accepteren en dat er ook wat meer aandacht voor is. Maar vroeger, was dat dan anders? De mogelijkheden om nu ondernemend te zijn, risico's te nemen, zijn wel een stuk groter dan vroeger. In de 17e, 18e en 19e eeuw was het ook wel zo, dezelfde soort jongeren. Maar nu is de structuur van de samenleving veranderd. Je, hebt, je bent meer vrijheid, op de lagere school al, de middelbare school. Ouders hebben minder rol in de begeleiding van hun kinderen. En dat is een van de redenen dat het vaker gebeurt. Kinderen zijn en blijven net zo ondernemer als vroeger, maar ze worden minder begeleid, ze worden minder in de gaten gehouden. Ja, die ondernemend zijn, dat uh, risico's nemen, ondernemend zijn, hoort bij het kind, hoort bij de jeugd, dat hoort bij het brein. Het brein zegt van, goh, ga nieuwe dingen ondernemen, ga eens kijken hoe dit zit. Maar als de omgeving, dus ouders of school, minder structuur bieden, dan komen er meer kinderen die over die grens heen gaan. En zover dat ze inderdaad in deze uh, risicogroepen komen en dus gewoon, um, ja, zie ik dood, psychische problemen, et cetera, krijgen. Over welke grenzen mag je niet heen? Over die van alcohol en drugs? Bijvoorbeeld. En in die zin is het, denk ik, terecht... dat gewoon de overheid uh, nu perk gaat stellen... aan het, uh, de mogelijkheid voor jonge kinderen, voor jeugdigen... om alcohol te gebruiken of in ieder geval te verkrijgen. Maar kijk naar alcohol, hè. Als jongeren daar te veel van nemen... dan worden ze ziek. Ze krijgen de volgende dag een kater... waar je ooit uh, gezegd. Daar leren ze toch ook van? Dan uh, drinken ze de volgende keer een slokje minder, denk ik. Nou, het is zo dat... Um, uh, mijn stelling is dat ouders en omgeving en, um, iets moeten doen om te zorgen dat kinderen niet ziek worden, dat ze niet doodgaan, dat de fysieke beperkingen, dat die echt heel erg binnen de perken blijven. Natuurlijk moeten kinderen wat ervaring opdoen, maar met alcohol of met drugs of met roken, dat is dermate uh, ingrijpend. Een kind kan daar een fout mee maken, waardoor je het hele leven daar uh, last van zult krijgen. Dus uh, meteen dus dat Ouders en uh, verzorgers, uh, scholen, moeten ingrijpen. Daar waar ze zien dat het dat kind er fysiek uh, nadeel aan gaat krijgen... waardoor er vele jaren dit probleem zal blijven. Maar op het moment dat je iets gaat verbieden... werkt dat vaak averechts bij jongeren. Dat klopt. Uh, en dat betekent dat je ook uh, niet alleen moet verbieden... dat ze ook het leuke aan opvoeden... dat er behalve het uh, verbieden ook andere mogelijkheden zijn. Zoals? Waar... Nou, wat, wat meer inzicht geven, begrip krijgen. Ouders en leerkrachten kunnen best wat meer laten zien van... ik begrijp wat je nu wil, wat je doet. Ik ben ook jong geweest en ik vond het hartstikke leuk. Maar als ik nu terugkijk, Piet, mijn zoon... Um, ik ben toch wel erg ver over de schreef gegaan... en ik heb geluk gehad dat ik niet dood gegaan ben... want dat had heel vaak gekund. Ik heb dingen gedaan die heel gevaarlijk zijn. En ik wil graag met jou bepraten, bekijken van... Wat je doet, hoe je doet, et cetera. Dus je kunt toch op een heel andere manier ook met je kind omgaan. waardoor je begrip kweekt. Dan nog kan zo'n jeugdige zeggen: ja, die vader of die moeder die kan me wat. Mm -hmm. Maar dan gaat het toch op een veel voorzichtiger manier om met datgene wat uh, zo'n zo risico uh, is. Als we kijken naar de huistuin- en keukensfeer, om het zo maar eens te noemen. dan zijn er toch voornamelijk jongens die dit soort gedrag vertonen, of niet? Risicovol gedrag? Uh, hebben een ander uh, risico dan meisjes, dat klopt. Jongens die zijn, zoals allemaal weten, motorisch, onrustiger... die zijn met heel veel meer be uh, dingen bezig. Hun brein zegt aan zo'n jongen... ga je bewegen, ga je armen en je benen coördineren... ga op een skateboard staan... ga op een, een winkelwagentje zitten en scheef dan de heuvel af. Uh, meisjes die doen dat niet, omdat hun brein andere dingen zegt. Maar meisjes hebben ook risico... Vooral op wat meer psychologische problemen. Zoals? Dus meisjes hebben een groter risico op angst en depressie. Uh, Lopen op hun tenen, die zijn vaak braver. Uh, maar dat geeft hen ook een risico. Omdat je, uh, laten we zeggen, op het gebied van pesten... op het gebied van met anderen omgaan... daar kunnen ook uh, dingen zijn die risico met zich brengen... voor als het ware de psychologische identiteit... voor de psychologische structuur van een kind... Dus samenvattend, ouders, verzorgers en begeleiders... die moeten de kinderen risico's laten nemen... maar beperkt, ze goed in de gaten houden en eh, dan komt het wel goed. Ik, ik zou zelf zeggen, vrijheid in geborgenheid. Wij moeten onze kinderen een stukje vrijheid geven... omdat ze gewoon de samenleving van straks moeten gaan leiden. Zij worden, ze moeten ervaringen krijgen, maar die geborgenheid wil zeggen... dat je als ouder beter ziet wat echt gevaarlijk zou, zou kunnen zijn... en dan moet je ingrijpen. Hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles over vrijheid in geborgenheid. Dank u wel. Eerst was er Eva daarover, Eva met slaap lekker. En toen kwam er Diggy Dex, ook met Eva daarover. En dat resulteerde in hetzelfde eigenlijk: slaap lekker. Gaat rustig.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 05, rommel, klavertje 4 Dagen als deze schaars, dus klagen we niet, niet hier Hallen goed goed, zoeken naar vertier Hoven naar een plekje in de vaste kroeg van mijn vier Ik ken de haar via via, zij me via, ook Ik had zoiets van, dan zien we hoe het loopt, naar wat die wil, ja Laatste rond, tijd om te vertrekken Stuur we op weg naar huis, nog een bericht, slaap lekker Slap, lekker ding, want jij is lastig Nog meer jij, is fantastisch toch wat ik zei tegen haar, ten maar lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? Veel hey, is wat ik zei tegen haar, shit. Yeah. Die dagen daarna met sms gevuld. Eén bericht, bericht, geen bericht, shit. Aan het wachten op het geluid van de... het zat snoor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Nee, ik ben verre van het playen. Dus speelde het op zeven. Vroeg om mijn eerste date ergens in een pittoresk Café. Zo gezegd kwam ze rustig aan gewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie. De tijd trok zich vrij weinig aan van ons. Tot de sloot en ik zei: Hey, ik zie je later nog. Ze lachte lachten zei zij wil nog niet vertrekken. Een paar uur later zei tegen haar, slaap lekker. Slaap lekker ding,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 Dagen die werden veertig maanden. We ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen haalde.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 Fantastisch toch? Komt een de CD, de jaak oorspronkelijk van Eva de Rover uit 2006. En Diggy Dex die belde daarop en zei: Mag ik alsjeblieft een keer een rapversie ermee maken met jou erbij? En dat is het geworden. Slaap lekker. Het is fantastisch toch? Vanda. Nou Iedereen heeft ermee te maken. Of je hebt zelf wat, of je kinderen, of je ouders, je vrienden. Zorg is ongelooflijk belangrijk. We weten dat er steeds meer kan. We weten ook, en dat besef begint steeds meer door te dringen... wat we met z'n allen betalen voor de zorg. Dat is heel veel geld. We willen het stelsel graag houden. We willen goede zorg houden. Dat vraagt wel even wat aandacht. En die aandacht zie je nu echt van alle kanten komen. Uit de sector van de politiek, patiënten, premiebetalers. Het is echt een, ik zou zeggen, een nationaal gespreksonderwerp. Zorg is een nationaal gespreksonderwerp, zegt Wilna Wind, Zij is van de Nederlandse patiënten Consumentenfederatie. Als het de afgelopen weken over zorg ging... dan ging het vooral over die zorgpremie... die dan wel of niet inkomensafhankelijk werd. Uiteindelijk werd die niet inkomensafhankelijk. Nu die storm is gaan liggen en de rook optrekt... hoort u in het komend kwartier wat het land te wachten staat. Wat is de toekomst van de medische zorg in Nederland? Ik vraag aan Marcel Levy. Hij is bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Medisch Centrum, het AMC. Lode Wiegersma, hij is beleidsdirecteur van de artsorganisatie KNMG. En de directeur van het Onderzoeksinstituut voor de Zorg, het Nivel. Peter Groenewegen. heer, goedemorgen. Meneer Levi, bent u blij met al die aandacht uh, voor de zorg de afgelopen maanden? En vooral die brede maatschappelijke discussie over de financiering? Um, nou, het is altijd leuk als je in de belangstelling staat, maar uh, naar mijn smaak gaat, het, uh, de, gaat de belangstelling in de media en in het publieke debat wel heel erg de hele tijd over geld. En uh, wordt er een beetje voorbij gegaan aan een aantal hele andere belangrijke dingen in de gezondheidszorg, zoals kwaliteit, uitkomsten en uh, dat soort zaken. En geld, dan worden er voornamelijk beleidsmakers en economen uitgenodigd door de media. Maar mensen in de praktijk, die zie ik zelden, hè? meneer Wiegersma. Hoe komt het dat die dokters zo stil zijn? U bent van de KNMG, de artsorganisatie. Nou, de dokters zijn niet zo stil. We hebben ons goed geweerd in het debat voorafgaand aan het regeerakkoord. We hebben een agenda voor de zorg opgesteld met een heleboel inhoudelijke eisen en verlangens. Die zijn voor een klein stukje overgenomen in het regeerakkoord. Maar wij willen toch ook nog wel graag uh, dat het debat veel meer gaat over zeg maar, de combinatie tussen goede zorg en betaalbare zorg. Het gaat vooral over betaalbaar. Meneer Groenemegen, wat is voor u de kern? Uh, ik denk dat de kern uh, in het regeerakkoord is... de verschuiving van uh, de nadruk op uh, concurrentie naar meer samenwerking. En uh, ik denk dat dat een, uh, een, toch wel een belangrijke omslag is. Al zie je waarschijnlijk dat in de eerstkomende jaren... nog niet zo heel duidelijk terug, maar... Uh, uh, als je kosten wil besparen en kwaliteit wil verhogen, dan moet je wel samenwerken. En dat moet mogelijk gemaakt worden. En dat is een mooi punt nu. Daar ga ik het straks over hebben. Eerst nog even terug in de tijd, want uh, een paar maanden eerder speelde deze discussie. Het is een duivels dilemma waar artsen dagelijks mee te maken hebben. Doorbehandelen, omdat het medisch kan. Of stoppen, omdat dat eigenlijk beter is voor de patiënt. Uit een enquête van de artsenorganisatie KNMG blijkt dat twee op de drie artsen vinden... dat ernstig zieke patiënten te lang worden doorbehandeld. Artsen doen aan overbehandeling of behandelen te ver door. Dat vinden ze zelf ook. Meneer Wiegersma van de artsenorganisatie KNMG. Hoe kan het dat een arts geen nee durft of kan zeggen tegen de patiënt? Dat heeft een verschillende oorzaken. In de eerste plaats hebben we zelf denk ik, als medische stand het zo ver gebracht... dat patiënten het gevoel hebben dat alles kan... Uh, dat is niet helemaal terecht, of soms helemaal niet. Uh, dus patiënten hebben daar ook een rol in gekregen, langzamerhand. Uh, en het is vaak voor dokters uh, moeilijk, uh, uh, die op een klein gebied aan het werken zijn... om dan te zeggen, ja nee, dat, uh, dat gaan we niet doen. Uh, dus het, het, is, het, is, het is ook een cultuurkwestie. Het is, het is al heel lang aan de gang, het is heel lang ontwikkeld... naarmate wij steeds meer kunnen als dokters. En, uh, Waarom ja, is dat dan zo moeilijk voor die dokter? Nou, het is natuurlijk moeilijk om je patiënt nee te verkopen. Dat is het gevoel wat dokters krijgen. Wij zijn opgeleid om te genezen en we zijn niet opgeleid om nee te zeggen. Dat is het gevoel. Het klopt niet, want je zegt geen nee. Je zegt iets anders. Maar dat is wel lastig voor veel dokters. Levy, dat is natuurlijk ook in het ziekenhuis exact hetzelfde. Zeker in een AMC, denk ik. Een academisch ziekenhuis, of niet? Ja. En wat er, ik, ik sluit me wel een beetje aan bij de woorden van, uh, van de heer Wiggensma. En, en, en wat je verder nog ziet, is dat mensen, zeker in een geval van vergevorderde ziekte... mensen staan met hun rug tegen de muur hebben angst, zijn bezorgd. En dan is het soms als dokter makkelijker om te zeggen... nou, er is nog wel iets. Terwijl je diep in je hart eigenlijk wel weet dat dat en heel weinig zal toevoegen... aan met name de kwaliteit van de laatste levensfase... en misschien ook wel heel veel schade oplevert bij die patiënten. Maar wordt dat al voldoende uitgelegd? Ik denk dat dat... Zeker wel voldoende. Nou nee, het, er wordt veel tijd ingestoken, maar of dat voldoende is, dat durf ik niet te zeggen. Um, en uh, um, soms denk ik wel eens dat mensen, als ze echt zouden weten wat hen te wachten stond tot in het kleinste detail, dat ze misschien anders zouden kiezen. En dat betekent dus ook dat uh, je misschien als dokter nog meer tijd ter beschikking moet hebben om dit met de patiënten en familie te bespreken. Meneer Groenewegen, ja, wat het niveau ja, geval? We weten uit onderzoek dat uh, wanneer je probeert om zoveel mogelijk tot gezamenlijke beslissingen te komen, dus de patiënt te betrekken bij die beslissingen, dat dan eigenlijk vaak een uh, minder activistisch beleid gekozen wordt. Dus minder lang doorbehandeld wordt, minder invasief. En dat er eerder gezegd wordt, uh, nu kan ik zelf overzien wat er wat er aan de hand is en, en stoppen we met de behandeling. Maar mijn Levy vraagt nog meer tijd van de, van de specialist in zijn geval. Maar die tijd, ja, die heeft hij vaak niet. En bovendien hij wordt niet voor die tijd betaald. Hij ja, wordt die per heeft, die betaald. heeft hij vaak niet, dan moet hij hem maar krijgen. En inderdaad, de financiën zijn wel een issue daar. Als jij alleen maar je praktijk gewoon kan blijven voeren. als je maar een kwartiertje per patiënt ter beschikking hebt. Omdat het anders gewoon qua bedrijfsvoering niet goed mogelijk is om je werk te doen. Dan, dan ontstaat er wel een spanningsveld. en ja... Uh, ik, ik heb bij de, uh, uh, bij de notaris of bij de advocaat krijg je meer tijd... dan je wel eens bij je medisch specialist krijgt. Maar dat zit dan toch structureel fout, of niet? Het zit volgens mij ook in de financiële prikkels. Hè. Het is voor, kijk, wij worden vaak beloond voor kwantiteit, voor verrichtingen... en niet voor de kwaliteit van, van wat er uit die behandeling komt... en wat het beste is voor de patiënt. Yeah. En dat zit niet alleen bij dokters individueel. Dat zit ook bij instellingen hè, die een bepaalde targets hebben, et cetera... Dat hele systeem dat is uh, gericht op presteren in termen van kwantiteit. En natuurlijk ook kwaliteit, maar toch dingen doen. Ja. En niet dingen nalaten. En eigenlijk kan je net zo goed kwaliteit leveren... op het moment dat je in gesprek hebt van een kwartier Precies. of misschien wel een uur. Precies, maar ja, dat wordt dus vaak niet beloond. Dat, dat, dat wordt niet betaald. Ja. En dat zei ik net, dat, dat zit misschien structureel fout. Ja, dat zit structureel fout, dat denk ik ook. Ja. Ja? Nou, Iedereen Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk ook dat we moeten nadenken over uh, de hoeveelheid artsen... die we in Nederland hebben. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar de huisartsen... die hebben praktijken van pakweg 2200 patiënten. Um, als je dat vergelijkt met de landen om ons heen, dan zit dat het hoogste. En uh, in, in landen waar een, een stevig georganiseerde eerste lijn is... bijvoorbeeld in, in Engeland zit dat op ongeveer 1600. En als je dus wilt proberen om in... in in die korte tijd zoveel te doen, dan zijn daar ook wel grenzen aan. Dan kun je ook wel anders gaan betalen. Maar dan betekent dat dat mensen gewoon langere uren moeten maken. En, en er is een, een, een langjarige trend dat, dat dokters zeg maar geleidelijk naar meer normale uren toe gaan. Ze werken meer dan, dan uh, uiteraard dan die 40 uur per week. Ik denk dat huisartsen op dit moment zo'n ergens tegen de 50 uur per week werken gemiddeld. Maar dan moeten er dus meer huisartsen bij komen. Ja, dat is, dat is, dat, je moet je afvragen of we er goed aan hebben gedaan, om over een hele lange periode, het aantal artsen zo beperkt houden. De andere en willen de huisartsen dat wel. Willen, de, willen ze dat er meer huisartsen bij komen? Want dat betekent minder inkomsten. Ja, precies. Ik, ik denk als we het aan de uh, huisartsenvereniging zouden vragen. dan zouden die niet gelijk staan te springen hoor. Dus dat is U ook. Je bent welke... van die huisartsenvereniging? Nee, daar ben ik niet van. Nou, maar maar... Min of meer half. <laughs> ja, half. <laughs> ja. Ja. Maar die, die, die staan daar niet, uh, niet op te nee. springen hoor. Nee, nee. nee dat, kan, dat kan ik wel zeggen. Dus dat is ook een belemmering. Hè. Dus ook, ook we, de, de brancheorganisaties hebben daar ook een rol in. En ja. dit verhaal. En er komt de... nog een keer bij dat de, dat de minister, uh, die daar de, de komende vier jaar, als het kabinet zo lang blijft zitten, over gaat, uh, meneer Plasterk, zijn idee opende dat er voor specialisten een salarisplafond moet worden ingesteld, zodat ze niet meer verdienen dan een minister. Ja, dat geldt dan vooral voor de uh, specialisten in loondienst. Dat is eigenlijk een bizar voorstel. Want als je nou, naar de discussie van de afgelopen tijd luistert... dan willen we nou juist allemaal naar een situatie toe... dat die specialisten niet meer zo los van het ziekenhuis staan... maar daar veel meer een onderdeel van zijn. En misschien is loondienst wel uh, de beste manier... om ze deel uit te laten maken van die organisatie. Ja. En dan ga je dus vervolgens, gaat een andere minister roepen... dat er uh, dan een salarisplafond moet zijn... wat ervoor zorgt dat je juist die specialist uit het ziekenhuis... Jaagt, want de niet-in-loondienst niet zijnde specialist gaat dan zo'n ton of anderhalf twee meer verdienen dan degene die wel in loondienst is, dan is de keuze natuurlijk snel gemaakt. Maar 144.000 euro, is dat te weinig geld voor een specialist? Um, nou, in absolute zin is dat een mooi salaris, zou ik zeggen. Uh, in uh, relatieve zin is, moet je je realiseren dat een, een medisch specialist nu in Nederland zo'n inkomen heeft van tussen de twee en de 2,5. Uh, 2,5 ton. En dat, dat dus wel, uh, dit bedrag dus duidelijk, beduidend lager is. Meneer Weersma, hoe denkt u erover? Nou, kijk, wij zien op ons afkomen, en dat staat ook in het regeerakkoord, hè, dat uh, er, er zal een soort normalisering van de situatie van specialisten plaats gaan vinden. Dat, dat, gaat, dat gaat gebeuren. Het wordt onderdeel van het ziekenhuisbudget. Je zal dus ook geleidelijk die normalisering zien. Ik denk niet dat het zoveel zin heeft. Een uh, normalisering betekent dat nivellering, dat ja, betekent vind, terug ja, naar dat ministersalaris. Langzamerhand terug, ja. hè, maar, maar om nu te gaan roepen van ja, we moeten naar, naar zo'n salaris toe. Ja, dat is een beetje, te, dan, dan verstoor je dat proces. Dus ja, ik denk maar het dat, gaat toch op termijn gebeuren, zeg ik. En wat gebeurt er dan met die specialisten die niet in loondienst zijn? Die blijven ja. nog lekker ouderwets veel verdienen. Ik denk, ik denk kijk, het, het hele idee is dat als ze op een gegeven moment... ook onderdeel gaan uitmaken van, uh, van, van, van het ziekenhuisbudget... dan zullen ze ook langzamerhand wel stapjes terug uh, moeten doen. Verwacht u dat, meneer Levy, van het AMC? Ja, maar ik denk, uh, uh, ik denk dat dat inderdaad een uh, niet al te snel proces is. Uh, het kan zijn ook. Ja. Specialisten die vrijgevechteld zijn, hebben vaak daar flinke hoeveelheden geld in geïnvesteerd in de vorm van goodwill. Dat kan je niet met één penstreek ja. wegvuiven. Dus je hebt ook gewoon belangen van mensen die er nu zijn. Ik denk dat de trend goed is, dat de beweging goed is, maar dat je daar ook wel even de tijd voor moet nemen. Hoe lang gaat het duren, denkt u? Nou, ik denk als je realistisch bent... dat je daar echt minstens tien jaar de tijd voor moet nemen. Nou, de een suggestie zou kunnen zijn... Hè, wat, wat huisarts, bij huisarts ook destijds gebeurd ja. is... om, om die wil af te kopen in één keer... dat kost de overheid wel een flinke cent. Ja. Maar goed, dan ben, je, dan ben je er ook vanaf. Ja. Nou, ik, ik zie Want daar nog... zit vaak alles op vast, he, op die goederen. Ja, en dat is ook begrijpelijk. Ik bedoel, Als je veel geïnvesteerd hebt, dan wil je dat ook weer terugzien. Dat, dat is logisch. In Groeneveld, ondertussen veranderen niet alleen de financieringsplannen... ook de patiënt verandert. Wat voor klachten heeft de patiënt voor de toekomst? Uh, daar zie je dat er een, uh, een, een verschuiving komt naar uh, chronische ziekten. En dan niet één chronische ziekte, maar meerdere chronische ziekten. Ze noemen dat vaak uh, multimorbiditeit. Uh, dat vraagt eigenlijk uh, om een manier van organiseren van de zorg... die de verschillende aandoeningen en de mensen die daarbij betrokken zijn... van een patiënt integreert. Dus uh, dat betekent zowel in, um, in, in organisatie... dat je niet dingen moet organiseren voor één ziekte... maar dat je het toch breder moet organiseren. En het betekent ook voor, voor opleidingen dat je... Um, een nieuw soort generalisten moet gaan opleiden. En dat is voor de lange termijn, denk ik, een hele belangrijke... Uh, Minder specialisten, uitdaging. meer generalisten? Ja, je moet, je, moet, je moet specialisten en generalisten hebben. Want die, gener die specialistische problemen, die blijven er wel... maar die worden eigenlijk niet goed opgelost... als er niet een, een, een regievoerende en integrerende uh, professional maar bij mag, mag ik daar iets op aanvullen? Want, want, leven is dit. Want het, het, het probleem is, is niet dat we generalisten en specialisten hebben. We hebben uitstekend opgeleide specialisten in Nederland. En die hebben we ook nodig. Het is heel fijn dat er heel veel mensen in Nederland zijn... die heel veel van het hart weten. Omdat er gewoon veel patiënten zijn met uh, problemen van het hart. Maar als je goed kijkt naar die opleiding tot cardioloog... want daar praten we dan over... dan is dat zes jaar algemene opleiding tot arts. Drie jaar algemene interne geneeskunde. dus is ook heel breed. En drie jaar cardiologie. Ja. Waarom zou zo'n heel breed opgeleide dokter... nou niet in staat zijn om naast het hart... ook nog die generalistische view te hebben? Dus het probleem is niet dat wij... Te veel specialisten hebben. Nee, we hebben gewoon specialisten die niet meer, nou om wat voor reden ook, niet meer het, de, de, de generalistische blik met zich meedragen. Gedwongen die, in de, kamertjes, om alleen ja, dat te doen waarvoor ze, ze, ja, dus dus ze zouden we ze aanstellen. We over, hebben zo moeten kijken. We hebben zat generalisten, maar gingen ze zich er maar eens een keertje naar gedragen. Ik wil nog even terug naar het regeerakkoord, want uh, dit werd er gezegd tijdens de presentatie ervan. En we gaan binnen het huidige stelsel meer accenten leggen op samenwerken in plaats van enkel concurreren. En we hebben ons hierbij ook laten inspireren door de Sociaal Economische Raad... en door de agenda van alle zorgpartijen. Wat betekent dat nou, de agenda van alle zorgpartijen... wat Samson daar riep bij de presentatie? Krijgen we nou meer of minder marktwerking? Nou, die agenda, daar heb ik net ook al even aan gerefereerd. Dat hebben dus een tiental partijen zorg... hebben die samengesteld uh, net voor het GEER-akkoord. Ja. En uh, daar, daar wordt, kijk, de marktwerking daar wordt niet over gesproken. Er wordt gezegd van, nou ja, dat, dat, we hebben nou eenmaal een bepaald soort marktwerking... laten we daar nou niet aan gaan, uh, aan gaan zitten tornen... Maar laten we wel al die andere zaken, zoals die samenwerking, wat Peter net ook zei, uh, preventie, uh, he, uh, integrale financiering, dat soort zaken, zodat je een goede en toch betaalbare zorg krijgt. Laten we dat goed regelen. D dat staat allemaal in die agenda. Lode Wiegersma zei dat. Uh, wat betekent dat dan? Uh, meneer Groene Weven, hoe gaat het eruit zien? Ik denk dat, uh, op, dat, zal, dat zal nogal verschillen, er gaat voor een deel bij de hele specialistische zorg, uh, gaat het betekenen dat, uh, dat ziekenhuizen meer gaan samenwerken om zorg voor bepaalde uh, aandoeningen te gaan concentreren. Dus de, de meer complexe zorg, die zal uh, op minder plekken komen en dat, ver, dat vergt samenwerking. Dat gaat allemaal niet vanzelf, daar kunnen we denken dat zorgverzekeraars dat gaan organiseren, maar die hebben daar ook niet altijd belang en bij. En die, die samenwerking gaat regionaal geschieden. Hoe werkt dat dan? Die zal, dat hangt af van de, van de aard van de aandoeningen waar je het over hebt. Als je nu kijkt naar kinderoncologie... dan wordt dat op een paar plekken uh, geconcentreerd. Maar andere dingen die, uh, die veel vaker voorkomen... kunnen op, op meer plekken heel, heel goed gedaan worden. En dat is de ene kant ervan. En aan de andere kant moet je de samenwerking organiseren... in de, in de juist niet complexe zorg. Namelijk in de zorg uh, in de eerste lijn. En daar is heel belangrijk dat uh, we een samenwerking in de eerste lijn krijgen. Niet losse huisartspraktijken, fysiotherapiepraktijken, et cetera. Maar dat daar meer samenwerking komt. En door... Dat uh, de langdurige zorg de, de, en, de, en de opvang en begeleiding naar de gemeente gaat, komt er een heel duidelijk belang om die eerste lijn samen te laten werken met, uh, met, met die uh, lokale zorgverleners en, en, uh, en sociale stelsels. Levy, de laatste woorden zijn voor u. Wat verwacht u, meer of minder samenwerking? Uh, marktwerking op het moment dat ze meer moeten gaan samenwerken? Ja, ik denk, ik denk dat de discussie is gewoon interessanter dan wel of geen marktwerking. Voor sommige delen in de zorg is, is er helemaal geen marktwerking, voor acute zorg. Uh, ongevallen op straat, voor hele specialistische zorg, uh, ingewikkelde vormen van kanker. Uh, helemaal geen marktwerking. Het gewoon, moet gewoon geregeld zijn in Nederland. Gewoon een nutsfunctie, een publieke functie. En dat is wat we gaan concentreren. En dan moet je ook niet willen concurreren. Dan heb je het, moet je het van samenwerking hebben. Maar gaat het om planbare zorg, eenvoudige dingen... een kijkoperatie in je knie, een staaroperatie... dan is marktwerking misschien best een goed idee. Want dan kan je kijken waar, gaat, waar gebeurt dat het beste, het goedkoopste... voor de patiënt op de meest prettige manier... en laat de aanbieder die daar allemaal maar het beste in is... dan maar die zorg voor zijn rekening nemen. Dus dat betekent dat je dan eigenlijk een herordening van, van de organisatie van de zorg zou moeten hebben. En dat is eigenlijk een beetje weg van het dogma dat alles in de marktwerking moet... Tot zover, Marcel Levy. Hij is bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Medisch Centrum, AMC. Lode Wiegersma deed mee aan dit gesprek. Beleidsdirecteur van de artsorganisatie KNMG... En de directeur van het Onderzoeksinstituut voor de Zorg, het NIVEL, Peter Groenewegen. Heel hartelijk dank. Ja, Wekelijks kun je bij de Volkskrant tegen weinig een verboden boek kopen. Maar het ene verbod is het ander nog niet. Dat wordt u zo van men op benveld. Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1 Het NOS-journaal. Telecombedrijven moeten in hun algemene voorwaarden... een compensatieregeling bij storingen opnemen. Minister Kamp wil dat in de wet opnemen. Volgens Kamp weten klanten die door een storing lang niet kunnen bellen... of mobiel internet er nu vaak niet waar ze aan toe zijn... en wil daarom dat er een regeling komt die voor alle aanbieders geldt. In de Gazastrook is begonnen met het herstel van de schade... na de bombardementen van de afgelopen week. Gisteravond werd een tijdelijk bestand van kracht. De partijen hebben afgesproken dat na een afkoelingsperiode van 24 uur... er verder wordt onderhandeld om tot een blijvend bestand te komen. De Duitse economie koerst af op minder economische groei en misschien wel een krimp. Gebleken is dat bedrijven voor de zevende maand op rij minder grondstoffen, onderdelen en diensten kopen. De Duitse economie is de grootste van de eurozone. Ook in Frankrijk, de tweede economie van die eurozone, zijn er aanwijzingen voor een krimpende economie. En de Nederlandse natuurfotograaf Adrie de Visser is in Kenia zwaar gewond geraakt toen hij werd neergeschoten. Hij is buiten levensgevaar, maar hij is zijn gezichtsvermogen kwijt en hij raakte deels verlamd. De natuurfoto's die de visser in Oeganda maakte werden vorige maand wereldnieuws. Hij fotografeerde toen een leeuwin die zich had ontfermd over een jonge antilopen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Met Felix Burgers. Er is weer een ontvoeringsgolf op Haiti. Vroeger waren de ontvoerders arme sloepers. Uit, uit Krottenwijken, die sloepers. En, en er kwamen degenen die ontvoerd werden uit de rijke klasse. Maar de wereldontvanger ziet dat steeds meer door elkaar heen lopen. En de werkdruk van de leraren, dat valt eigenlijk best mee. Of toch niet? Daarover debat zo meteen. Na de uh, shirts met laugh and Walk Away. Met uh, zangeres Annie Golden, een band uit New York, die opgericht werd in 1975. En dit uh, kwam uit 1979 van het tweede album Street Light Shine. Nou, dan weten we dat ook alweer. Menno, jij uh, dacht het kou wel, hè? Dit? Nou, het was niet zo. Het was meer gothic. Een beetje creepy. Ja. Deze muziek betekent dat Menno Benveld aanschuift in de gids.w. Menno, goedemorgen. We gaan de boeken induiken. De boeken, ja. Volkskrant heeft 20 weken de actie. Dat heeft, daar hebben veel mensen waarschijnlijk wel van gehoord. Het verboden boek. Iedere week kun je voor, uh, nou, ik geloof 6,90 euro zo'n boek kopen. Begon met Kafka, gedaanteverwisseling. Daarna Lolita van Nabokov, Lady Chatterley's de De 20 beste boeken die u nooit mocht lezen. Ja, boeken die op de een of andere manier ooit verboden waren. Of een beetje verboden. En verboden moet je dan wel met een korreltje zout nemen. Uh, het, het is een prachtige serie klassiekers. Geweldige gelegenheid om ze weer eens te lezen of te herlezen, maar ze hebben wel wat dichterlijke vrijheid genomen om die titel uh, verboden erop te kunnen plakken. Maar goed, uh, met allemaal was wel iets aan de hand. Uh, pagina's geschrapt, uh, geile scènes gekuist bij Lady Chatterley's Lover bijvoorbeeld, of een tijdje niet verkrijgbaar, of uitgevers die wilden het niet uitgeven, of de douane die de import tegenhield, bij Lolita van Nabokov bijvoorbeeld. Uh, en, en of ze werden helemaal verboden, duivelsverzen, dat herinner je waarschijnlijk nog van Rushdie. Ja. Um, maar dat je ze uh, helemaal niet mocht lezen, dat was toch wel heel afhankelijk van uh, waar je woonde en wanneer en hoe je leven eruit zag. Ik belde met Marita Matthijssen, emeritus hoogleraar... moderne Nederlandse letterkunde aan de UvA. En ik vroeg haar, wie waren nou in de loop van de geschiedenis... de grootste verbieders? Wie hebben ons al die geweldige boeken onthouden? Veel verbod gaat altijd uit van de kerk en de, en de politiek. En dan de kerk kun je zeggen dat het als het heel erg rigide godsdiensten zijn... dat het dan veel verboden zijn... Het, het, het verbod van de katholieke kerk is altijd heel sterk geweest en ze hebben dat ook heel erg um, duidelijk gemaakt door uh, die index in te stellen, hè? een lijst van verboden boeken die dan internationaal uh, verspreid werd. Ja, de katholieke kerk is dus een van die kwaaie pieren als het gaat om het, uh, het verbieden van boeken, niet alleen in Europa, maar ook in de Verenigde Staten, waren de katholieken uh, als de dood dat we toch eens opgewonden zouden raken, uh, of zin in zouden krijgen in seks, of geïnspireerd zouden raken door ketterij, of elkaar de hersenen zouden slaan. Uh, van de 16e tot de 20e eeuw was er dan ook een lijst, uh, daar heeft Mariette Matthijs over, met verboden boeken. De Index Librorum Prohibitorum werd in Rome opgesteld, en daarop bekende namen als Flaubert, Voltaire, onze eigen Spinoza. Maar het zijn natuurlijk het niet alleen de katholieke. Geest. Uh, nee, uh, Mariette Matthijs zegt dat ook de andere religieuze stromingen daar wel uh, pap van lusten. Protestanten zijn daar ook uh, zijn eigenlijk uh, nauwelijks minder erg dan katholieken hierin hoor. Die, uh, um, daar wordt ook door de nationale synodes lijsten gemaakt van boeken die niet mogen. Alleen wordt dat uh, het, het wordt wat minder geëtaleerd, kun je zeggen. En in uh, politieke zaken is het altijd uh, ook rigide systemen die uh, voor verboden zorgen. En met name dictaturen natuurlijk. En dat is al van oudsher zo dat de kerk en de politiek gezamenlijk uh, verantwoordelijkheid zijn voor... Wat verboden wordt. Nou ja, en andere geloofsrichtingen blijven er ook niet van verschoond, Want ook de islam kan er wat van. Ik zei net al, hè, de, ja. de, de fatwa voor uh, Salman Rushdie. Het is gewoon van alle tijden. Ja, de, de Griekse oudheid werd er al gecensureerd. Uh, Socrates is uh, ooit uh, uh, ter dood veroordeeld vanwege zijn ideeën en geschriften. En een ander uh, voorbeeld geeft uh, professor Frits van Oostrom. Universiteitshoogleraar in Utrecht. Deskundig op het gebied van de middel-Nederlandse letterkunde. Op het moment druk bezig met het afronden van een tweede deel... van het grote tweeluik over de Nederlandse letterkunde... van de en, en hij vertelt over een tragisch voorbeeld van censuur uit de middeleeuwen. Een tragisch voorbeeld. Uit de Lage Landen is uh, Marguerite uh, Porete. Dat was een uh, Henegouwse begijn, vroege 14e eeuw. Die schreef uh, een traktaat over haar liefde voor Jezus. Uh, een vrouw die schrijft over zulke subtiele zaken. Dat kon eigenlijk helemaal niet. Dat was voorbehouden aan gedoctoreerde theologen die daar in het Latijn over schreven. Dus die inquisitie die is daar uh, achteraan gegaan en uh, heeft toen uh, het boek verbrand. Um, Marguerite Borette heeft niet te min vol hart in haar opvattingen... en heeft toen uh, nog een aantal andere hoofdstukken gepubliceerd. En toen hebben ze helemaal breed uitgepakt. Toen heeft uh, Parijse Universiteit, de universiteit is niet altijd zo ruim, heen, uh, schrijfster en boek op de markt in Parijs verbrand. En we spreken dus begin 14e eeuw... en sindsdien is het er eigenlijk niet beter op geworden. Nou, nee, eigenlijk niet. Want uh, nou, mensen worden niet meer verbrand uh, niet, nee. tegenwoordig. Maar uh, de grote golf van verbieden, dat, dat moest toen eigenlijk nog komen. En dat verbieden, dat is heel bijzonder... dat werd getriggerd door één van de grootste uitvindingen... uit de geschiedenis van Oostrom. Nou ja, het begin van het verbieden van boeken... heeft alles te maken met de boekdrukkunst... Dat is in zekere zin een paradox, want uh, de boekdrukkunst is natuurlijk juist uitgevonden om het boek zoveel mogelijk onder de mensen te brengen. Maar het had ook tot gevolg dat toch de markt uh, controleerbaarder werd. Omdat immers uh, als iemand een boek overschrijft, de fase daarvoor van het handschrift. Ja, hoe zou je dat willen controleren? Dat doet men in de beslotenheid van zijn eigen kamertjes. Terwijl de boekdrukkunst, dat zijn echte bedrijfjes waar drukpersen staan. Daar kan je langs gaan en daar kan je uh, controleren wat er van de pers komt en eventueel uh, het verbieden. Dus uh, het op zichzelf heel democratische verschijnsel van de boekdrukkunst heeft tegelijkertijd ook zijn eigen vijand uh, gebaard in de vorm van de mogelijkheid tot censuur. Menno, hoe staat het er nu voor? Uh, ja, nee, de kerk is natuurlijk veel macht verloren. Grote dictaturen bestaan er zeker in de westerse wereld niet meer. Dus je zou mogen verwachten dat we nu alles mogen lezen. Maar dat is niet zo. Het bekendste verboden boek is natuurlijk mijn kamp uh, Mag nog steeds niet uitgegeven worden. Wel vaak discussie over geweest. Hè. Plasterk in 2007 nog zei. Ja, moet dat nou maar toch niet eens gewoon mogen. En, en Mark Rutte was er ook al voorstander van. Maar geeft toch te veel opschudding. Maar ik stuitte op nog een verboden boek. Dat is een mooi verhaal. Slechts een paar jaar geleden. En Frits van Oostrom speelde in het verbieden van dat boek uh, ook nog een rol. Je kunt je bijna niet voorstellen dat er nu nog boeken verboden worden... en zeker niet in Nederland, uh, het land van het vrije woord. Maar uh, toch, ja, op een hele gekke manier ben ik zelf nog betrokken geraakt. Uh, er is in Nederland nog een boek verboden en dat is het boek van Dimitri Jemets. Dat is een uh, Russische auteur en die heeft de figuur bedacht van Tanja Gropper... Tanja Grotter is een dochter van tovenaarsouders die door een personificatie van het kwaad zijn vermoord. Toen is ze naar school gegaan, al waar ze heeft leren toveren. Kortom, waar hebben we dit vaker gehoord? Het is daar een enorm succes voor. Er zijn er ook 40 miljoen exemplaren van verkocht. En toen werd in Nederland als eerste land ter wereld aangekondigd dat er een vertaling van die Tanja Grotter zou verschijnen. En toen is het Harry Potter Imperium, want dat is het natuurlijk echt, die is daar ingesprongen. En eh, die zijn toen een zaak begonnen en hebben gezegd dat ze vonden dat dit verboden moest worden omdat het diefstal was van intellectueel eigendom. En Dat heeft uiteindelijk toe geleid uh. dat het boek niet mocht verschijnen. Dus het is er wel. Ik heb het. <laughs> maar het is nooit verschenen. En het heeft internationaal nogal de aandacht getrokken. Want voordat in Nederland een boek verboden wordt... Uh, moet het wel heel bond zijn. Ja, Van Oostrom was in dat proces getuigendeskundige. En hoewel hij voorstander is van het Vrije Woord natuurlijk... moest hij beamen dat het hier ging om een stevig staaltje... Uh, dieftel van intellectueel uh, erfgoed. Een beetje vergelijkbaar dat hier ook geen Chinese Rolex'en voor een tientje mogen verkocht worden in ja. Nederland. Dus mocht de Volkskrant volgend jaar weer komen met een serie... Met Echt verboden boeken, dan moet er daar zeker op staan. Mijn kamp, dat is duidelijk. En dus de avonturen van Tanja Grotter. Ik ben langzaam toch wel benieuwd naar dat boek. Menno Bensveld, hartelijk dank. Graag tot volgende week. Wara. Ja. Degids.fm. De wereldontvanger. De wereldontvanger brengt een paar onderwerpen vanochtend, Willem-Frank. Goedemorgen. Je begint met Haiti. Het armste land op het westelijke halfrond wordt geteisterd door een golf van ontvoeringen. En er is één zaak specifiek die het land al weken in zijn greep houdt. En die zaak die draait om Clifford Brandt. Een 40-jarige 40 zakenman komt uit een heel voorname familie. Een beetje het type playboy. En die Brand die was betrokken bij de ontvoering van de zoon en dochter van een steenrijke bankier in oktober. Dat waren twee twintigers. Zij werden ontvoerd door mannen in politieuniform. En uiteindelijk bevrijd door de echte politie, door de nationale politie. Ze werden een dag of zeven vastgehouden in totaal. En waarom is er zoveel te doen rond deze zaak dan? Ja, het, het, deze zaak tekent eigenlijk de, de diepe sociale en raciale kloof in Haiti... Kidnapping, die vorm van misdaad, die werd, werd altijd erg toegeschreven aan de, de sloebers uit, uit de sloppenwijken. De, de, de jongens met een, met een erg donkere huidskleur. En de rijken, de elite met een lichtere huidskleur, die stonden daar dan boven. En ja, nu is het dus zo'n rijke playboy die brandt. Ja, hij zit in de bak. En uh, hij niet alleen, want het brand maakt deel uit van een crimineel netwerk. Vijftien mensen zijn inmiddels gearresteerd, waaronder ook een aantal hoge politieagenten. En er zijn wilde geruchten dat Olivier, de zoon van president. Martelly bij dat ontvoeringsnetwerk betrokken zou zijn. En bij een demonstratie zondag in Port-au-Prince moest de president het ontgelden. Oh, baba, oh, ben, is it, is Nou, er, er wordt gescandeerd, weg met Martelly. Uh, hij is de vader van een dief, de vader van een kidnapper. Nou, het blijft onrustig in Haiti. In, het, uh, in de rest van het land zijn her en der spontane demonstraties ontstaan tegen ontvoeringen. Want die blijven ook met Clifford brand achter de tralies een groot probleem. Ander onderwerp, dat speelt zich af in Colombia. Ja, twee jaar geleden werd in Colombia een machtig drugskartel opgerold. En onlangs heeft de onderzoeksrubriek 16 Minutes uh, van, uh, van CBS... heeft daar een unieke kijk achter de schermen gekregen. Te zien is hoe uh, Colombiaanse en Amerikaanse federale agenten... dit enorme drugsimperium hebben ontmanteld. En nu bezig zijn met het ontmantelen of het bestrijden van andere kleinere kertels. Hoe kateren. enorm was dat imperium dan? No? Nou, het, het, het wordt wel een superkartel genoemd. Dat leverde 40% van alle cocaïne eh, voor de Amerikaanse markt. Het was eh, groter dan de, de beruchte kartels van Medellin en Cali bij elkaar. Eh, die drugshandel van het superkartel ging de hele wereld over. Onder andere naar Ecuador, naar Marokko en ook naar Nederland. Ja, je zou kunnen zeggen, het, is, het was een, een multinational. En ja. niemand wist van het bestaan. Af. Dat kartel bestond uit losse cellen. Uh, die, die mensen die wisten nauwelijks voor wie ze werkten. De ene hand wist dus niet wat de andere deed. En die autoriteiten in Colombia kregen pas lucht van het superkartel in september 2009. Toen iemand de politie tipte, er zouden namelijk in de haven van Buenaventura containers vol geld binnenkomen. En federaal agent Luis Sierra die was daarbij. 41 million is is probably uh, waist deep in a uh, maritime shipping container, waist deep of cash. How long did it take you to count it? It took us 30 days to count. In totaal 41 miljoen dollar aan contanten. Allemaal kleine briefjes, dus er was een hoop telwerk eh, om, om dat allemaal op te tellen. Agenten waren er een maand mee bezig om al die punten te tellen. Dat bleek niet eens de jaaromzet te zijn, mocht je dat denken. Het was de wekelijkse omzet en die werd dan uit alle delen van de wereld naar Colombia gesmokkeld. Dus ze hadden geld, maar ze hadden wel drugs? Uh, die drugs die weer nog niet gevonden. Uh, ze hadden wel een geldspoor om te volgen. Een Amerikaanse uh, geheime agent lukte dat om de organisatie te infiltreren als geldcourier. Deze agent wil anoniem blijven omdat hij nog steeds undercover is. En deze man vertelt over de 9 tot 5 mentaliteit van de leden van de cartels. Je be surprised how young these guys are. Some of them even had a master's degree. So they operated legitimate businesses and on the side, you know, they thought they were drug traffickers. Even their families didn't know what they did. These guys ja, je zou misschien denken, hè, zulke mannen eh, ontzettend veel geld... enorme villa's, snelle auto's, bling-bling. Nou, dat valt tegen, want deze mannen wilden juist vooral niet opvallen. Sommigen waren goed opgeleid, ze hadden een, een bona fide bedrijf. En hun gezinnen wisten niet beter dan dat ja, die mannen... S ochtends de deur uit gingen om, om naar hun werk te gaan, hun baan. Nou, dat deden ze ook, maar dan om met de handel in cocaïne... miljoenen te verdienen. Nou, het superkartel is dus opgerold, maar er zijn weer talloze... kleinere kartels in dat gat gesprongen. Willem Frank Tenoot, de, de wereldontvanger. Lange werkdagen, overvolle klassen en na schooltijd ook nog eens lessen voorbereiden en nakijken. Leraren hebben een druk. Of lijkt dat alleen maar zo? Onderwijsmanager Ruud van Diemen noemt de werkdruk onder leraren een hardnekkige mythe. Er wordt veel over gezegd en geschreven, maar wie eens gewoon een school binnenloopt, die zal merken dat het wel meevalt. Heeft hij gelijk. Daarover mag Ruud van Diemen in debat met docent Tim Bartlema. Goedemorgen heren. Goed. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Van Diemen, u schreef een stuk op de website van de Volkskrant... waarin u stelt dat het bijna onmogelijk is om na vier uur... een docent tegen het lijf te lopen op school. Op welke school is dat? <laughs> ik denk dat het op heel veel scholen zo is. Is dat echt zo? Moet ja, dat, dat, Moet ik, dat, dat zo? Moet er na vier uur nog hebt. iemand op school zijn... om duidelijk te maken dat er hard gewerkt wordt? Nee, dat is één e statement dat ik heb gemaakt in het hele artikel... En waar het om gaat is dat we in het onderwijs ontzettend veel praten over werkdruk. Er zijn onderzoeken naar enquêtes. En het enige wat ik met het artikel heb willen bewerkstelligen, overigens op persoonlijke titel, ja. is dat ik dat aan de kaak stel. En ze misschien zeggen, misschien jongens, kunt u uw kijk, telefoon even... even uitzetten, want we hebben last van een vervelende bron tussendoor. Ja, u... ik, ik heb niets aan. Ik heb, ik heb niets okay, aan te staan. Ik heb door het door. net uitgenodigd. Oké, okay, nou. <lacht> u zegt, uh, u hebt maar één statement gemaakt. En uh, het enige dat nou. u veel beweren is dat. Nee, ik heb, ik heb meerdere statements gemaakt. Het ja. betoog is opgebouwd uit een aantal statements. En dat het heb enige gelezen, wat, ja. ik, wat, wat ik wil aangeven... is dat we in het onderwijs heel veel praten over werkdruk... en dat onderzoeken worden gedaan. Terwijl ik denk, als je kijkt naar de feitelijke onderbouwing... van alles wat we doen... Uh, is er natuurlijk sprake van werkdruk, maar dat heb je overal. Als ik dat relateer aan de rest van de sectoren van Werkend Nederland... dan denk ik dat het in het onderwijs echt meevalt. Meneer Bartelma, u bent docent in Assendelf. Dat klopt. Loopt u daar vieren nog wel eens door de school? Nou ja, eigenlijk uh, elke dag. En ik vraag me nog steeds wel af op welke school uh, deze meneer Dieme uh, nou is geweest rond vier uur. Want ik kan moeilijk een docent vinden die uh, om vier uur niets te doen heeft. Ik kan zelfs moeilijk door de week een docent vinden die uh, überhaupt tijd heeft voor vrije tijd. Is het zwaar? Nou, zwaar. Het, het is ook een leuk beroep. Hè? Dat vooral, we zijn niet zielig, dat zeker niet. Maar het is wel, bijvoorbeeld afgelopen dinsdag ben ik vanaf half acht uh, tot een uur of half negen ben ik bezig geweest. Uh, en dan ben ik continu bezig. Met, u bedoelt van half acht tot half negen inderdaad, avonds? Inderdaad, ja. met oude gesprekken na de lessen. Uh, en dat is niet om, om zielig te doen, maar er, zo zijn er heel veel taken die, uh, die uh, op het bordje van de docent liggen. Dus je werkt keihard. Hoeveel uur werkt u in de week? Hoeveel uur per week? Ongeveer. Nou ja, uh, in ieder geval elke dag van half acht tot een uur of half zes. Minstens. En, en, dan dan ik... huis. en dan ga ik naar huis. En dan heb ik vaak thuis nog uh, tijd nodig voor uh, voorbereiding van lessen. of uh, extra nakijkwerk. Uh, op uh, welke school zit u? Wat voor soort school is, de dat? is dat? Op een praktijkschool. Meneer Van Diemen, u heeft dat feiten en cijfers inderdaad in dat artikel op een rij gezet. En uitgewerkt op papier, hè, wat, wat de meneer Van Diemen zegt. Ja, maar ik moet het even vertellen, okay. want de mensen weten ja. het nog niet. En u heeft gezegd hoe lang een gemiddelde werkweek van een docent is. Dan komt u op 41 uur per week. Dat lijkt mij pittig. Ja, dat is ook pittig, maar dat is niet anders dan in, het, uh, in andere sectoren. Maar op, die, op basis van die 41 uur per week heb je dus 12 weken vakantie. En dat is een kwart van het jaar. Nou, het mag, gaat ik wel, niet om. mag ik daar wel ja? bij aanmerken dat uh, in Nederland we hebben we de hoogste uh, lesdichtheid, om het zo te noemen, in, in heel Europa. We geven heel veel les. Uh, ja, wat, wat wil dat zeggen dan? Wat zegt u? Wat wil dat zeggen in de verband nou, met die werkdruk? Nou, dat we in ieder geval, als je kijkt ook in, uh, in Europa... dat we gewoon een hele hoop les geven. En uh, een, een lesuur heeft ook voorbereidingstijd nodig... maar ook uh, nakijkwerk nodig. We moeten daar, daar ook allemaal registratieformulieren over invullen. We moeten leerlingen... En hoeveel moet... tijd zit er in één lesuur, ongeveer? In één lesuur zit drie kwartier tijd. Wist u dat, meneer Van Diemen? Ja, dat weet ik. En uh, de voorbereidingstijd die wordt ook in percentages vaak weergegeven... Maar ik denk dat we dat, los dat moeten laten. Ik denk dat laat, hem, laat hem even uitleggen. Ik, ja. ik denk dat een nieuwe docent, een beginnende docent, veel meer voorbereidingstijd nodig heeft dan een, een wat oudere docent. Zeker als je dat relateert aan het vak wat gegeven wordt. En wat dat betreft, denk ik dat we als we. Uh, er zit ook een bepaalde inefficiëntie in het onderwijs. Uh, waarbij we niet gebruik maken uh, van methodieken, wat ook de werkdruk gevoelsmatig verhoogt. Waarvan ik denk, ja, je moet niet alleen uh, uh, de personen aanspreken, maar ook de structuur van het onderwijs zou je anders vormen. Hoe bedoelt u dat? Welke inefficiëntie is er dan? Nou, als ik kijk naar een beginnend docent bij ons op school, die, uh, uh, die Nederlands en Engels geeft, zonder enige methodiek, die al haar lesplannen zelf moet schrijven, dan denk ik, ja, dat had al eerder bedacht kunnen zijn. En dat betekent, als je dat goed neerzet, die structuur, en duidelijk weet waar je naartoe gaat, dan Geeft het al veel minder werkdruk en veel minder uh, werklast, om het zo maar te zeggen. Maar dat lijkt me toch echt een taak van de manager, juist. Dat, dat ja, is echt schoolbeleid. Dat is niet iets van wat de waar de docent wat aan kan doen. Dat is iets waar een manager wat aan kan doen, uh, waar een school een visie op moet hebben. Ja, ja die, die, die hebben we ook zeker. Dus uh, als, als ik daarnaar kijk, dan vind ik eerst dat we een structuur goed neer moeten zetten als onderwijs. En dan is het niet wij managers en zij docenten, maar dat moeten we echt samen doen. Uh, dat hoop ik maar ook. Maar ik denk ook, ik, ik mag toch ook wel zeggen dat uh, als je op basis van 41 uur een werkweek hebt... en natuurlijk is die altijd of is die in sommige gevallen wat langer en soms wat korter dat je geen overdreven werkdruk hebt in het onderwijs. En zeker niet als je dat afzet tegen andere sectoren... zoals ik ook in het voorbeeld heb weergegeven... dat er vorig jaar een demonstratie plaatsvond... waarvan ik denk, ja, dan, dan verlies je echt alle realiteit met, met de werkelijkheid. Die demonstratie vond plaats in, in januari... en u zegt, waarom deden ze dat niet in de kerstweken? Ja, dat is natuurlijk een beetje flauw om te prikkelen. waar het mij om gaat... Maar wat u eigenlijk een... zei is dat de docenten gewoon eens een half jaar... in het bedrijfsleven zouden moeten werken. Want dan komen ze er wel achter. Nou, ik heb heel veel... Dat zou, dat zou heel veel... Om twee redenen zou dat goed zijn, denk ik. Ik denk dat het heel goed is dat we het bedrijfsleven naar binnen halen... en onze docenten ook laten zien wat er in de buitenwereld gebeurt. Zodat ze ook hun vaktechnische kennis up-to-date kunnen blijven en houden. Twee... En twee? Sorry? En de tweede reden? <laughs> Ja, de tweede hier, reden dus is... onderbreekt een beetje. Ja, ja, dat is even lastig, maar dat geeft niet. De tweede reden is dat uh, op het moment dat je ziet wat er in de omgeving om je heen gebeurt... en daar, daar de, daadwerkelijk deel van uitmaakt... dat je ook veel beter kunt inschatten wat je eigen werkdruk is en hoe je dat kunt beleven. Meneer Bartlemaat ten slotte. Nou ja, uh, die staking, daar was ik zelf ook niet bij. Dat is Door een klein uh, clubje is dat uitgevoerd. Nee, maar, maar goed, gewoon een half jaar gaan werken in het bedrijfsleven. Een half jaar? Nou, ja, ik heb heel veel kennis en vrienden die werken in het bedrijfsleven... en die hebben heel veel tijd en energie om uh, door de week nog af te spreken in de kroeg om even een biertje te doen of iets dergelijks. En dat kunt u niet? Heel veel van mij en heel veel mensen die ik spreek... die ook in het onderwijs werken... die zijn uh, nadat ze nog thuis nog aan het werk zijn geweest zijn... Ze, uh, liggen ze daarna op de bank voor pampers. De enige tijd die ik heb voor sociale contact is in het weekend. En het is niet om zielig te doen, want het is leuk werk. Dus dat levert ook helpen. op. Maar en verder in die vakantie. U bent het beide wel eens, hè? Het is een geweldige baan in het onderwijs. Dat zeker. Het is, uh, Prachtig werk. Ik heb zelf 2,5 jaar lessen gegeven. Ik, sta, uh, ik, mag dat, ik mocht dat graag doen. Toen kon ik biertjes drinken in de avonduren. Ik heb het nu ontzettend druk. Vraag maar ik vraag me wel af hoe u les, les heeft gegeven. Ja, <laughs> onderwijsmanager Ruud van Diemen en docent Tim Bartlema. Hartelijk dank voor deze discussie. Dank u wel. Zijn jongeren hufters of fatsoensrakkers? Die vraag stelt Jeroen Pauw vanavond in een zaal vol middelbare scholieren. Samen met een aantal opiniemakers snijdt die thema's aan als... hoe ver vinden jongeren dat de vrijheid van meningsuiting moet gaan... Zijn ze voor een harde of een zachte aanpak bij overtredingen van de wet? En dat allemaal in een lange uitzending bij de NTR van 5 voor 9 tot half 11 op Nederland 3. En of je nu wel of niet naar het internationale documentaire festival in Amsterdam gaat, vanavond op TV kunt u wel kijken naar The Queen of Versailles. Dat is een van de meest bejubelde films op het ITVA. Een documentaire over een extreem rijk stijl dat ook te maken krijgt met de economische crisis. 5 voor 11, Nederland 2. Jurgen van den Berg. We bellen even met André van Duin, want Animal Crackers komt terug op tv... en uh, straks de stelling in Stam.nl. Voor asielzoekers is, uh, in tentenkampen is terugkeer de enige optie. We praten erover met uh, het Kamerlid Asmani. die zit er voor de VVD. Zometeen dus in lunch. Surf naar de gids.fm. Tot morgen maar weer. Zaterdagmiddag, 2 uur. Tijd voor Carlo en Bas met de Tros Auto Show. Aflevering 50, om 2. Waar staat dat? Op het draaiboek. Dat is het papier wat je dan krijgt waar je niks mee doet. Nee. Met het laatste nieuws. Twee dingetjes nog. De Huet Brothers. Ja, kent. Ja, ja, Gens. Ja, Autobouwers uit Oestgeest die de markt willen bestormen met een gelikte handgebouwde coupé. Doet dat pijn? En de nieuwe Mercedes-Benz A-klasse. Nee, dat dacht ik al. De Tros Auto Show. Een half uur. Auto's. Lada. Auto's. Lancia. En nog eens auto's. Lamborghini. Zaterdagmiddag om 2 uur.